The Maybes, hier bij Radio Mortale, The enemies Scientist, um, van die, uh, die fijne drumster die ooit bij The League of Extraordinary Gentlemen zo manhaftig op de drums roste en daarmee uh, menig man uh, verliefd op haar maakte. Ik in ieder geval stond ooit uh, langs naast het podium, naar haar te staren, en vergat die hele vervelende Root Boy, maar keek naar haar. Hoe zij met grote klappen haar uh, drums beroerde. Anyways, The Maybe is dus een nieuwe band. Twee mensen zitten er maar in, waaronder zij. Mortale hit van de week was dat. Je luistert naar het Mortale Tribunaal op uh, 6 juni 2006. De uitzending van Het Beest wordt het. We hebben twee gasten die ik zo meteen aan je ga voorstellen. Casper van der Kruid is vandaag niet aanwezig. Hij is door uh, ziekte van zijn partner getroffen, indirect zeg maar. En dan uh, kan hier niet aanwezig zijn. Maar dat mag de pret niet drukken. We gaan uh, leuke Amsterdamse releases draaien. Hele recente releases en soms zo recent dat ze nog niet eens te verkrijgen zijn. En daar gaan we over praten. Zomersen, maar in ieder geval zwoele klanken als eerste nummer van deze uitzending van het Mortale Tribunaal. We hebben vandaag twee tribunaalleden die uh, er hun mening over gaan uh, hebben gevormd al en daar uh, op, op lierlijke wijze uh, uiting van zullen doen zometeen. En dat zijn uh, om te beginnen uh, Gert Verbeek, uh, een, uh, uh, een mortale tribunaal uh, veteraan. En überhaupt een mortale veteraan en misschien ook wel een levensveteraan, zou ik willen zeggen, een muziekveteraan. Ja, lid voor het leven. Lid voor het leven van, van de, deze studio en deze mortale club in ieder geval vanuit harte welkom. Uh, en we hebben Harmen Kuiper. Harmen is van 3 voor 12 Amsterdam. Vertel eens even wat, uh, Harmen, over jezelf, want onze luisteraars kennen jou misschien nog niet zo goed als dat ze het kennen. Nou, ik, ja, ik ben het groentje echt. Ja. Uh, ik zit pas twee maanden bij uh, uh, 3 voor 12 Amsterdam. Mm -hmm. Een paar artikelen geschreven en uh, ja, ben nu gevraagd om uh, mijn mening te geven. Oké, okay. nou dat, ja, wordt, dat en... wordt een interessante clash ja. van, uh, van, van frisse, groene meningen en, ja. en bedaagde, ja, Reken maar. oude, oude berekenende meningen. Mm -hmm. um, wat, wat heb je ertoe gebracht om uh, bij 3 voor 12 te gaan? Uh, nou, ik, ik zit ook bij de Amsterdam singer-songwriter Killed. Ah. En uh, via via rol je daar een beetje in. En, ik vind het gewoon heel leuk om uh, ja, over dingen te schrijven. Ja, en, en dus dat in, uh, zijn ook Herper's. andere dingen dan uh, alleen het singer-songwriter... Ja, absoluut. Uh, absoluut. Dat is gewoon, ja, daar, uh, ja zo breed mogelijk. Gewoon, okay. gewoon muziek is, is, is gevoel en dat kan je overal in uh, kwijt. Zoals nou, ook in dit. laat me horen. Was, uh, dit waren de Herb Spectacles overigens, met uh, Sparks of Summer. Hoe toepasselijk. Uh, de nieuwe plaat Bongolito's Hideaway nog niet um, uh, in de winkels. Verschenen al wel in 2005 opgenomen. Tweede plaats dus. Tweede, ja, tweede plaats van de Herb Spectacles. Nou, wat vond je ervan? Als we het toch over gevoel hebben. Ja, nou, ik, uh, ik ben blij dat ik mijn, uh, mijn strandvakantie nog een beetje kan, uh, kan beleven. Want mm -hmm. ik, ja, ik kom net terug uit een regenachtig uh, Parijs, uh, ja. waar ik mijn uh, vakantie heb gehad. En nu, ja, dit is zo, uh, je doet je ogen dicht en uh, heerlijk. Oké. Okay. Ja. Dus uh, ja, lekker, nee, lekker zomers. Lekker, ja. Is ja. er ook nog een diepe, ik, diepere laag inderdaad, heb je het idee? Uh, voor mij uh, niet verder. Nee, nee ik, uh, het bleef voor mij heel erg op de oppervlakte. Oké, okay. Get. Maar ik denk ook niet dat het uh, de bedoeling is uh, dat het diep gaat. Het is gewoon uh, goed gemaakte uh, muziek. Uh, ambachtelijk is dan het woord wat me te binnen schiet. Uh, moest een beetje in de Efteling denken, om een van de reden. <laughs> uh, ik weet nee, niet precies ja. hoe dat komt. Misschien door de trompet. Uh, je hebt een van die attracties waar we de trompet ook uh, een belangrijke rol speelt. Echt in een grot volgens mij, met van die met elfjes. elfjes. Met van die elfjes, een ronddraaiende, ja, precies. Uh, ja. precies dat, dat, dat is de grot. attractie, dus het, uh, ik ben niet de enige, gelukkig. Uh, hier, ja, hier valt een mooie recensie uit te halen, dat voel ja. ik. Ja, ik ga hem niet schrijven, maar uh, degene die luistert die dat wel moet doen, mag uh, vrijelijk citeren. <laughs> Wat, uh, de eerste plaat van Herb Spectacle zullen we zeggen dat het eentje was... die eens een keer voor een Excelsior plaat toch niet zo positief is, uh, is besproken... Het algemeen, Staat je? In het algemeen In het algemeen, ik ja. vond dat, dat hij, dat hij ja, niet zo heel goed besproken. Uh, wat, wat zijn jouw verwachtingen? Heb, heb je hem überhaupt al helemaal uh, geluisterd? Mm, nog niet uh, helemaal. En er is dus ook een plaat die je opzet en er uh, lekker bij gaat werken. Mm -hmm. Wat op zich geen uh, kritiek hoeft te zijn. Um, maar ja, het is, het is muziek die je uh, toch wel zijn fans zal vinden. En dat zijn misschien niet de recensenten. Het is, het is vanwege die ambachtelijkheid en, en, en de verwijzingen. Wie, wie zijn die fans dan wel, denk je? Uh, mensen die van Herb Elbert uh, houden uh, van de muziek uit, uit die tijd. Ja. Zeker instrumentale muziek uit die tijd. Ja, die zullen dit, uh, horen dat, dit, uh, dat de mensen die deze muziek gemaakt hebben ook, ook daar fan van zijn. Ja. En, en, uh, en dat er je zit wel liefde in in stoppen. Okay. Nou, als er liefde in zit, dan moet het op de een of andere manier zijn doelgroep blijken, bereiken. Lijkt me zo. Tijd voor de volgende plaat.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 Zeker zeggen ze op hun eigen website, daarmee alvast uh, heel veel critici de wind uit de zeilen nemen. Uh, het was het nummer The End, Boilersuit speelde het en uh, zij waren gisteren op NL Rocks, of de NL Rocks plaat op Kink FM in samenwerking met het Nationaal Pop Instituut. Um, en zij getekend door de uh, Grant Booking Agency, volgens mij als... Bent die ze wel willen boeken en niet bent die ze waarvan ze een plaat willen uitbrengen, toch? Heb je dat goed begrepen? Ja, volgens mij is het toch meer een, een boekingskantoor. Ja, het is een boekingskantoor, ja. maar op de, hun website wordt er een beetje, ja, wordt dat een beetje in het midden gelaten. Ja, ik dacht, misschien ja. hebben ze hun, hun uh, werkveld uh, verruimd. Maar goed. Ja, ja, nee, het hoesje van de plaat of van het uh, single, uh, vertel dat ook niet al te veel over. Uh, er wordt wel een ander label genoemd, uh, morenor.com. Mm. Ik weet niet of dat uh, dan een label is, maar in ieder geval een, een, een single, drie, drie nummers. En ja, Boilershoot is een naam die je heel vaak tegenkomt in uitlijsten, uh, in mailinglisten. Mm -hmm. uh, fanatieke band. Volgens spelen mij is, graag. Spelen graag. Uh, uh, en ze hebben ook een, een, echt een scene rondom zich. Uh, uh, die volgens zeg mij maar, ontstaan is uit een omgeving waar ik uh, niet, nog net niet. Ja, ik ook al geboren en getogen, al ik maar hier gewaard. Uh, er zijn wat bands die. Um, wat lang mee duurt. Vooral omdat ze niet meteen heel erg goed waren. He, De Drift is zo'n zo band. Ja. En De Drift had vorig jaar een single waarvan je dacht opeens van hé. Hey, ja. en, en die waren toen, daar heb ik toen al, had ik minstens 5000 mailtjes van in mijn mailbox, uh, moet ik zeggen. Die, die Precies, lang bezig. Ja, en, en heel fanatiek. En, en, en, uh, en dat geldt ook voor Boiler Suit. Ja, boiler Suit, uh, zelfde scene, zelfde fanatisme. En ook hier weer, uh, ja, lang wachten tot er eindelijk een single zoals deze is. waarvan je denkt van ja, nu. Ben ik Harmen, is dit. Dan een nummer waar je denkt. Nou, daar heb ik, had ik best drie jaar op willen wachten. Nee, absoluut niet. Hey, oh, nee, wat nee, een idee, nee. wat krijg je vanuit? nou? Nou, uh, ja, ze zeggen dus van vernieuwend. Dat hoeft voor mij ook absoluut niet. Maar dit, dit gaat net even een stap te ver. Dat je denkt van het is uh, ja, fantasieloos. En, uh, het doet mij heel weinig, maar wie ben ik als ik. Als, nee. als, ze, als ze zo fanatiek zijn, dan. Dat, dat vind ik dus prachtig. Dus waarschijnlijk vind ik ze live echt ook helemaal geweldig als ze, als ze er gewoon volledig voor gaan. Maar ik hoor dat niet in deze Die overtuigingskracht opname. die je blijkbaar, of die overtuiging die je moet hebben als je ja. een x aantal jaar doorgaat ja. zonder echt te knallen, dan, dat hoor je er niet aan af. Nee, nee deze opname niet. Dus ik, ik ben heel benieuwd hoe ze live zijn. En als hmm. ze veel uh, live uh, spelen, dan uh, zou ik ze wel een keer zien. Ja. Ja. Jij denkt daar uh, wat anders over aan, uh, de nee. ton in je stem te horen geven? Ja, nou kijk, het is niet de, uh, de plaat waarmee ze gaan doorbreken. Mm -hmm. uh, dit is een, uh, een single uh, waarvan ik hoor dat er in ieder geval progressie nog steeds in zit. Ja. Dat ik nieuwsgierig wel weer blijf. Ja. Uh, en, en wat, wat is dat dan, wat zijn die elementen? Is dat die uh, dus zang van die, van die dame? Ja, die wordt wel goed gezongen. Er zit een beetje een soort verkoudenachtig geluid in mm -hmm. de zang, uh, dat maakt het wel prettig. Maar het heeft, uh, wat ik uh, eerder wel miste, uh, iets van, van een hoek. Geen hele scherpe hoek. Maar uh, op het moment dat ze naar het gaat, dat, uh, dat blijft bij mij wel hangen. Dat, ja. dat uh, ook de, de manier waarop de stem uh, uh, richting kopstem gaat. Er gebeurt in ieder geval meer dan ik uh, met dat ene liveconcert uh, kon herinneren wat ik gezien had. Ja. Dat was een tijdje geleden, moet ik eerlijk toegeven, maar dat was live oh, dat niet. Een avond, of niet? Nee, nee ik heb oh, ze een keer in Haarlem uh, gezien. Ah, okay. En uh, dat uh, was iets te... Uh, te braaf. Ja. Ik hoop dat dat uh, tegenwoordig wat minder uh, is. Nou, dat, dat is niet erg hoopvol voor jou, nee, uh, Harm. Nee, als ze als als ga... live, al, ja. live nog braver zijn, dan zeg maar dat ja. we hier op de plaat horen. Maar ik heb het over nee. anderhalf ah, ja, ja, ja. jaar okay. hoor. Het kan zijn dat er veel gebeurd is. Mm -hmm. en, uh, ik heb gezien op hun concertagenda uh, dat ze binnenkort in Vera staan in Groningen. Mm -hmm. ja. En daar uh, word je wel harder van. Simplon, uh, ja. Simplon in Groningen, mind you. Ja. Simplon, Simplon in Groningen. Oh, ja. Ik kan het wel even zeggen voor de luisteraars buiten Amsterdam. Uh, in ieder geval de 15, 15 juni uh, in Simplon in Groningen. En daarna op het slagvest in Waarland op 14 juli en 23. September de koog in noord schaarwoude maakt me gek, maakt me gek, dus <laughs> het is thuis uh, een strijd voor ze. Ja, maar het is in ieder geval niet uh, eens, eens per maand of eens per twee maanden. Is uh, wat we de komende tijd van ze gezien. Maar goed, houden de site in de gaten www.boilersuit.nl, Want de single is net uit en dat uh, kan allerlei mogelijkheden tot live spelen geven. In ieder geval, uh, jou zullen daar niet tegenkomen, begrijp ik. haar. nou ik, ik of ik wil ze echt een kans je geven? Je geeft absoluut. maar het is niet dat ik uh, dat ik mijn avond ervoor vrij hou. Nee. I haven't even seen you for a year. Yes, you have. Only because you stalk me outside my studio. I don't stalk. I lurk. And when I'm not there, you look for me. How do you know if you're not there? Because I am there. Lurking from a distance. Baby, don't you worry, Met mijn neus dicht bij de telescoop kan ik je innerlijk ruiken Ik ken al je t-shirts en al je truien ja, Ik ken al je ruzies, zie al je buien Soms ben je boos en dan roep ik je, maak je niet druk Houd je kalm, want zo dadelijk maak je wat stuk Als je zo doet, schrik ik mijn lens als een groothoek En zeg ik je... Maar meestal doe je dat niet Je luistert goede muziek En alle problemen die boeien je niet Hoe ik je zie dat is zelden vermoeid en verdiept In moeilijk verdriet Ik ben echt op de goede verliefd Ik heb zoveel gedachten die ik doe in een brief Zoveel plannen ja met jou in de toekomst Mijn lief Hoe het zou wat ik moet En misschien heb ik het goed gezien Of anders Ik ben een romanticus Ik hopeloos een soort Soms zo dat ik denk, ik doe het, Ik geloof niet dat het ik geef cool, soms kijk ik een beetje bij je naar binnen Maar het is tijd te bekennen wat we eigenlijk willen Ik ben een romanticus, een hopeloze soort Ik weet dat ik dingen doe, ik hoop niet dat het stoort Nee, het is niet tegen je wil volgens mij Want ik weet dat je wil dat ik kijk Zo gevraagd om het niet te vertellen Maar je pakt direct de telefoon om politie te bellen Agenten komen naar mijn deur op gesprek Wat ik zeg zien ze als het gezeur van een gek Want mensen begrijpen me niet, begrip hebben ze niet voor Een passie voor observeren, ze vinden dat het niet hoort Ik nu of ik het niet hoor, het me niet stoort, maar het dringt diep door Want waar gaat het nou eigenlijk om? Eigenlijk stom dat je niet gewoon blij bent erom. Maar ik weet ook, wij allemaal twijfelen soms Maak je niet druk en stort je hart maar bij me uit als een lijk in beton hey! Veel ongevoelige mannen krijgen de bons, Tot je met mij eindelijk toch nog krijgt wat je zocht Ik ben niet gek, zo lijkt het maar soms Omdat ze liegen over mij, uit elkaar, ja drijven ze ons Ik ben een romanticus, ik hopeloos is zo, soms is Zo dat ik denk Nog steeds naar het mortale tribunaal is um, vandaag in de ether. De eerste dinsdag van de maand is het elke keer weer raak. Dan zijn er weer een aantal gasten die plaatsnemen achter de mortale microfoon. En een min of meer blind cd'tjes gaan bespreken recente Amsterdamse releases. En dit zijn vandaag Gert Verbeek van het Nationaal pop Instituut. Nou, luister je niet helemaal blind, want hij is verantwoordelijk voor het gros van de nummers die vandaag gedraaid worden. Uh, maar dat geldt wel voor Harmon Kuiper en zeker ook voor mijzelf. Dus, <coughs> fijn dat jullie nog steeds uh, luisteren. Je luisterde zojuist naar uh, de Hopeloze Romanticus van Seabase. En uh, nou ja, de titel... Uh, Klopt wel redelijk uh, met de tekst, in ieder geval. Dat kwam, kwam geregeld uh, uh, voor uh, Harmen. Uh, heb jij uh, wat uh, met hip-hop? Ja, heel ja. veel. Heel veel zelfs. Ja, ja, Kijk ik, ik, ik hou heel erg van hip-hop. En uh, kun je de, de Nederlandse hip-hop zien ook waarderen? Um, nou, dan moet je altijd wel iets beter zoeken voor de goede dingen. Mm -hmm. In ieder geval, maar uh, wat, zijn, zijn, wat er, zijn de goede dingen? Uh, nou, eigenlijk. Wat, wat ik voornamelijk goed vind, maar dat is. Dat is Kom maar, zeg het maar. Dat is Vlaams, maar het Hof van Commerce. Oh, die ja. vind ik echt super goed. Ja. Ja. Maar uh, ja, echt een nederhop hop. Het schiet niet eens wat te binnen. Hmm. Daarom zo goed moet je zoeken. Maar dit, nou, hier, nooit dit, dit. ja Hier kan je me wel, uh, op zich wel blij mee maken. Ik vind, ik vind het, muzikaal vind ik het heel sterk. De, de beat is gewoon heel goed. Uh, of tenminste, ik was heel erg blij tot die gitaarzouder erin kwam. Dat vond ik verschrikkelijk. Maar dat is weer. Uh, ja. hmm. Maar En, en uh, tekstueel vond ik het ook, uh, ook uh, gewoon grappig, uh, ja. Ik geloof niet dat hij de bedoeling had om, om heel grappig te zijn. Nou, iets, iets met, met uh, betonstort. Ja, uh, nou ja. ja, ik heb het nog opgeschreven. Stort je hart maar bij mij uit als een lijk in beton. Ja. En, uh, ja, dat is ja. Of heel grappig. Ik had het niet zo geïnterpreteerd. Ik dacht, hij, die jongen heeft gewoon even een, een associatie nodig. Uh, en uh, nou, dit, dit uh, vloeide soepel uit. Um, ja, nee, maar nee. misschien is het wel grappig uh, bedoeld. Uh, Gert, uh, wat, wat is jouw inschatting van, van de bedoeling, mm. in ieder geval, van, van dit nummer van uh, Seabase? Ja, hij kijkt wel uh, met enige kritiek naar zichzelf. Uh, ik heb zo het gevoel dat hij zichzelf ook als een stalker uh, omschrijft. Ja. Dat hij daar een, een soort, soort excuus voor rept. Voor, voor ja. Ja, het, het is maar een romantische ingeving om, om uh, steeds maar bij dat, dat meisje langs te komen, terwijl ze misschien niet, niet eens wil. Ja. Uh, dus ik denk dat er wel, wel knipoog uh, wordt hier wel gegeven, zo, okay. uh, in de studio. Uh, ja, het is weer een, een, een, uh, een cd in een project van uh, uh, Not For Profit. Een stichting die uh, ja, zich bezighoudt met het ontdekken van uh, nieuwe uh, muzikaal en Zeker uh, in de, de urban uh, sector en ja. dan helemaal uh, in de, de hip-hop. Ja. Um, ik heb begrepen, vorig jaar... Uh, Dat is een stichting die dit tot doel heeft uh, ja. gekozen? Ja, een, een studio. En... Uh, die bevindt zich in het jongerencentrum Jaco, Amsterdam-Oost. Okay. Dus ik ga ervan uit dat ook wel Amsterdam-Oost de meeste hiphoppers vandaan zullen okay. komen. Al ik zal misschien ook al rappers uit, uit de Bijlmer en elders van, Vooruit, van, het is allemaal in ieder geval behoorlijk he, Amsterdam. Het mag Amsterdam zijn. Um, wat ik me dan afvraag uh, is: wat, wat, wat gebeurt er hierna met, met de, de rappers die op deze cd staan? Uh, want bij de vorige, bij het Pop Instituut hebben we een nummer van straatsoldaten eruit gelicht. Yeah. Kindsoldaten, of niet? Nee, nee, straatsoldaten waren dat. Uh, niet, uh, van, de wat, eerst, uh, van de eerste? Oh, ja, van okay, de eerste. Goed, sorry. En ja, die hebben zelf geen website. Nee. En, en, en ik merkte ook bij de website van uh, dit project dat het nog niet geüpdate was. Er dus is zelfs, nog veel bouter. www.notforprofit.nu geeft zelfs uh, een absolute crash uh, op dit moment. Ja, het kan misschien een tijdelijke crash zijn, maar dat... Het helpt niet. Nee, nee. Er is... Er is uh, er zijn heel veel goede ex op die CD's waarvan je denkt, daar mag wel een vervolg op komen. En ik heb niet het gevoel dat dat er nu in zit. Maar ik weet niet waarom dat is. Of het alleen maar te maken heeft met science decretion. crashen. Weet je of dat typerend is voor de hip-hop-scene, sowieso? Dat, dat er aan ja, media misschien niet zo heel erg gedacht wordt? Of... Nou, je hebt ook heel veel aanbod natuurlijk. En het is heel moeilijk om daar. Uh, je hebt ook heel veel aan aanbod in, in, in beentjes. Maar die hebben wel ja. allemaal een website. Toch? is waar, Toch? Dat is, uh, op zijn minste een uh, MySpace pagina. Op minsten, uh, MySpace pagina. Ja. Ja. Ja. Dat wil ja. misschien nog even moeten checken, www.myspace.com slash non for profit Speaking of which, www.myspace.com uh, slash Radiomortalen hoort er natuurlijk ook bij wordt onze vriend, reuze gezellig. Uh, ja, maar dit, uh, dit is uh, aardig dus, uh, heb je, staan er nog andere nummers op waarvan je zegt, nou ook zeker de moeite waard? Uh, kan ik even uit mijn hoofd niet, uh, niet bedenken. Ik heb meestal uh, de neiging om er gewoon één uit te pikken ja. die ik meteen goed vind en daar wat mee te doen. En de rest uh, ga ik zeker nog een keertje even checken. En uiteraard onze hiphop-specialist bij het uh, blad De F uh, Frit. Die gaat, ja, uh, die gaat er wat mee doen. Zeker. Maar het is dus vooralsnog voorkomen onduidelijk hoe je deze bijvoorbeeld in handen zou kunnen krijgen. Maar ik zou er geregeld www.notforprofit.nu proberen te checken. En niet gelijk opgeven als je als het, als het, als het uh, niet wil laden. En anders uh, www.jacostates.nl. Ja, die heb ik ook proberen te over En ging ook Gaal al niet. mis. Nemen. Nou, misschien ligt er onze internetverbinding. Ik weet het niet. Anyways, uh, ook deel 1 is uh, hier in het Montale Tribunaal de vorige keer uh, goed besproken. Met name de, de uh, productie van de Flexigen werd uh, zeer gewaardeerd. Dus uh, wij houden deze, deze in ieder geval in de gaten. Door met de volgende plaat uh, in het kader van uh, uh, The Beast. 666 uh, gaan wij in uh, ja, toepasselijk met Hands that'll fall apart Cause I know Ah, daar kreeg ik toch uh, spontaan uh, Paris en uh, ouderwetse jaren 90 hiphop associaties mee uh, mensen. Bestaat het nog blijkbaar? Nou Gert, vertel eens even. Uh, brutal Monkeys uh, werd me zo'n anderhalve week geleden in uh, de hand gestopt door uh, een van, van een brutal de Brutal Monkeys zelf. Door een van de, de Brutal Monkeys uh, tijdens de muzikantendag, een dag waarop uh, uh, mensen uh, die met muziek bezig zijn achter een tafel zitten tijdens het ja. uh, demo spreekuur waar je dan tien minuutjes uh, met iemand uh, een demo gaat doornemen. Ja. Meestal een uh, plek waar heel veel um, ja, muziek bij zit, waar je uh, denkt van, nou leuk dat je een hobby hebt, maar valt er andere mensen niet mee lastig. Maar de afgelopen keer uh, was het... Uh, ja, dat, dat zeg je dan ook trouwens? Uh, nee, ik geef ze uh, uh, advies op maat. Ja. En dan <laughs> ja, ja, ja, ja. Uh, hoop ik dat ze daar wat mee, mee doen. Uh, nee, ik vind uh, mensen die een hobby hebben, moeten vooral... Uh, met een hobby door blijven gaan en als het niet goed is dan, dan, dan, dan komt het toch niet verder dan, uh, dan mensen als, als wij die, uh, die dingen beoordelen. Maar de Brutal Monkeys dan? Ik ja. uh, neem aan dat je uh, gezien het feit dat je hem hier naartoe hebt gebracht daar iets anders over gezegd hebt of juist uh, het zo nou, nou, kritisch bent geweest. Ja. Dan. Nee, nee nee in, in dit geval uh, viel het me op wat, wat jij zegt. Uh, ik moet ook denken aan... aan uh, Eind jaar tachtig in jaar negentig, Het is een oude, oude sound. Uh, wat donkere. Donker, dreigend. Ja, precies. Een beetje stoer. Grimmig. Ja. Grimmig, ja. ja. En het leuke was Stijan dat. aan denken, ja. dat soort dingen. Hmm. Ja. En dat jongen die tegenover me, me zit, uh, daar helemaal niet aan doet denken. Een hele, hele, hele vriendelijke, verlegen jongen. Uh, terwijl ik denk, van, ja, als je deze muziek maakt, dan, dan, dan. Moet je met een dikke piepa door de baan lopen? De, nou, dat, ik weet niet. Dat, dat, op het podium zou je dan uh, iets anders verwachten. Ja. Uh, uh, nou, het vertelde me wel dat ze nu ook wat dat meer uh, uh, softere muziek uh, gaan maken. Uh, niet uh, deze heavy muziek. Maar de hele CD staat er wel mee vol. Ja. En uh, het ene nummer is wat, wat beter dan het uh, dan het andere. Het gaat soms wat te lang door. Uh, dat is vaak zo met hip-hop. Ja, wat vond, je, wat vond je van dit nummer dan, Armin? Eh, ja, je hebt ik kun... één, één nummer maar kunnen beluisteren. Geen verlegen uh, jongetje tegenover je nee. Zien zitten. Nee, maar ik, ik vind het echt heel erg goed. Dit, uh, ja, en wat je noemt, uh, Paris. Dat, ik, ik dacht dus dat die sound eigenlijk niet meer te vinden was. En, en ja, de, ik heb de laatste jaren me ook niet heel erg meer verdiept in, in, in uh, hip-hop. Maar uh, ik ben er heel erg blij mee dat het nog wel gemaakt wordt. En, en ik vind het jammer om te horen dat ze nu weer wat softere dingen gaan doen. Dat, ja, dat zei ik ook tegen hem. Uh, ja. Ja, ja, ja. ja, dit is gewoon heel goed. En dit dit mis is, is ik een is beetje. Niet, is niet ouderwets eigenlijk? Bij, bij ouderwets, dus, ja. daar heb ik geen boodschap aan eerlijk okay. gezegd. Het moet gewoon ah. goed zijn of niet. En, mm -hmm, en dit, mm -hmm. Ik vind dit wel heel goed, dat, dat, ja, dat grimmige. En dat, uh, ja. er, er, er wordt echt een hele goede sfeer opgeroepen. Het is niet gewoon eventjes... Of op het niveau van, van, van de rap zelf, zeg maar? De, de, de, ja, die de oude accent, dat soort dingetjes. Ja, die eerste, die eerste jongen die rapte heel goed. Die, ik vond die, die latere stem ja, vond ik wat minder. Hmm. Ja, dat, ja, paste minder bij die muziek gewoon. Ja. Al, ja, die zwaar, iets, iets zwaardere stem is gewoon. Leent zich hier gewoon beter voor. Ja. Dus, uh, en, en ik vond de samples ook gewoon heel erg goed gewoon, uh, die, uh, die geluidsfragmenten en zo. Dus, uh, Protomankies, okay. ja. uh, nou ja, mogen door, wat ja. jou betreft. Absoluut. Ja, ze zullen wel concurrentie hebben van de, de nederhop, die uh, natuurlijk ook de laatste tijd uh, ja, kwalitatief uh, heel, heel erg uh, goed is. Ja. Uh, en ook wel vaak donkere sound hebben. Uh, ik denk dan naar de richting en de richting opgezwollen, mm -hmm. Black Star. Uh, er zitten hele goede, goede, goede dingen tussen. En dan, dan denk ik dat je in het Engels uh, toch wel uh, achterloopt. Achterloopt. Dat niveau kun je niet halen bedoel je, omdat nee. het je moedertaal niet is. Nee, en, dan, uh. dan zou je uh, toch eerder, denk ik hoor, ik ben geen hip kenner maar uh, kiezen voor, voor het, uh, ja, het Amerikaanse of Engelse voorbeeld. Ja. Of dus voor een. Nee, op, omdat die weer in, in de eigen taal... Uh, ja. zou, zou dat een advies van jou zijn aan hen? Zo van, jongens, nou, geen overweeg het eens even N om, om ook eens in je moestand te gaan roepen. zou kunnen. Het is iets wat, wat ze wel in gedachten moeten houden. Mm -hmm. Om te weten, uh, zeker als ze ambitie hebben en verder willen. Ja. Dat het om die reden misschien uh, wat, wat moeilijker is. Ja. Volgens mij, op zich, moet er toch nog wel voldoende markt zijn voor gewone Amerikaanse hiphop, mensen uit luisteren misschien, uit, nee, nou ja, binnen, nee. binnen Nederland dan wel, natuurlijk maar goed, dat heb je met Nederlandse raps natuurlijk nog veel erger. Ja, um, maar de, de, de, de populaire of de, de rappers met wie het heel goed gaat in Nederland, ja. uh, zijn niet de Engelstalige. Dat is, dat is Op Postman, -naam. ik weet niet hoe, hoe die nou, nou verkopen, en er is ook meer reggae, maar reggae, hiphop. Dat is eigenlijk de enige die me nu meteen uh, te binnen schiet. Ja, ja. Uh. We gaan een andere kant op, genoeg hiphop uh, voor vandaag. Uh, en, uh, Liefdallig meisje wat uh, op haar, uh, in haar bio schrijft het debuutalbum van de dame in kwestie is verrassend te noemen. Nou, de, wij gaan eens even kijken of dat inderdaad zo is. De prijs voor beste zangeres op uh, in de grote prijs van Nederland, ik neem aan in de singer-songwriter uh, editie. En uh, heeft haar eerste plaat nu uitgebracht nadat ze toch al, ja, volgens mij sinds 2001 of 1999 zelfs aan de weg timmert als singer-songwriter. Niet een pure singer-songwriter plaat, zeg maar, uh, vol met uh, akoestische sound gecombineerd met sophisticated electronics. Uh, Sophie Zijl is haar naam. Had jij wel eens van haar gehoord, Harmen? Nee, nog nooit. Nog nooit? Nee. Oké, okay. ben je blij dat je er nu van haar gehoord hebt? Uh, ja, ja ik, ik vond het heel... het blij. Ja, ja ik, uh, je ziet me niet van de, van de stoel springen of zo. Uh, nee, uh, ik, vind, ik vind het wel... Het is helemaal geproduceerd, deze, uh, ja, dit nummer. Ik vraag me eigenlijk af hoe ze zou klinken als, uh, ja, als je... ...haar alleen met een akoestische gitaar neerzet of zo. Ik ben heel benieuwd. Of, of het is geweldig... Of, ...of het is echt drie keer niks, denk ik. En, en wat doet je denken? Uh, nou, nou ja, omdat om het nu het heel erg, erg mooi... Is. ...gewoon die effecten op haar stem ook... ...en, uh, en uh, ja, al die geluiden... ...dat hele zweverige sfeertje. Ja. Uh, ja, als je dat niet echt hebt... ...of kan je dat zelf oproepen... Uh, omdat, ...omdat ze zo is. Dus het, ik, dit, dit nummer leunt te veel op? Elektronica. Nou. Of sfeer. Uh... Nee, ik vind het wel positief. Uh, op zich is het wel positief. Ja. Maar ik, ik, ik ben gewoon heel benieuwd hoe ze, hoe ze live zou ze zijn. Omdat je zegt van ze heeft de singer songwriter een uh, uh, grote prijs Voor, voor beste of zangeres of in ieder geval. Ja, oké. Okay, ja, ja. Uh, ja. um, Gert. Ken je haar al wat langer dan vandaag? Ja, ik, ja van naam uiteraard. Uh, ik was er niet bij, bij die finales, als ik me. Goed herinner, maar het is alweer zoveel songwriter finales uh, die ik gezien heb uh, dat ik het niet echt voor me kan halen. Het slaat allemaal op elkaar, hè? Die vrouwelijke Singersongwater. Mm, ja, en dat is dan ook wel het positieve van de plaat om het dan uh, op deze manier aan te pakken. Ja. Terwijl heel veel uh, muzikanten mm -hmm. of een solo-plaat gaan maken, mm -hmm. wat dan weer een typische songwriter plaat is, zoals er wel veel gemaakt worden, ook in Nederland. Of je haalt er een band bij, wat bijvoorbeeld Kirsten gedaan heeft, met het gevaar dat het dan. Um, ja, wat het zo goed maakte de solo, uh, teniet wordt gedaan door, door, door Tire Lantijntjes. Uh, wat bij Kirsten Live vond ik, uh, vooral in de begintijd uh, met band, uh, het geval was... Uh, ja, solo kon ze in een zaal en er eentjes helemaal ja, stil krijgen. Tot, ja, en dat lukte uh, volgens mij minder goed met, met band. Uh, maar zou deze dame met deze muziek uh, een, een zaal stil krijgen? Um, nou, met liedje als dit uh, is dat niet... Direct de bedoeling, uh, de, de vage beat die erin zit, doet vermoeden dat, dat je erop zou kunnen dansen, al is het geen dansmuziek. Mm. Um, nee, het is echt een plaat. Ik weet niet hoe ze het live wil gaan uitvoeren, uh, of het dan ook met de twee muzikanten met die ze de plaat heeft opgenomen gaat uh, gebeuren. Er zijn wel twee muzikanten. Uh, ze komen allebei uit uh, Ximax, uh, kleine okay. Ximax. Uh, ja. Wel heel verrassend vond. Er zijn twee leden die echt in de beginperiode van die band hebben meegedaan. En dus ook uh, weten hoe je een elektronische sound sfeer live ook kunt uh, overbrengen. Uh, ja. En uh, dat werkt heel goed op de plaat. En als ze mee zouden gaan doen, zou het misschien live ook werken. Maar ik heb geen idee uh, hoe ze dat nee. doet. Want dat nee. is wel uh, uh, de grote vraag. ja, ja. Maar jij, daar ben je ook zeer benieuwd naar, uh, Harmen. Maar, ja, maar eens, wat, wat zou je liever willen? Zou je er liever is, uh, zeg maar, alleen met haar gitaar willen zien? Of ja, zou je, je dit wel eens een keer in deze... Formatie uh, ja. op een podium willen zien? Nou, ik, ik denk dat. Uh, kijk, ik vind li liedjes zijn heel belangrijk. Uh, en, en als het liedje overeind blijft, als zij alleen, een, uh, alleen met de gitaar optreedt, dan, uh, dan denk ik echt van uh, ja, dan klopt het. Ik, ja. Ja, op dit moment vraag ik me dat nog een beetje af. Daarom wil ik heel graag uh, wel een keer live zien op die manier. Nou, www.sophiezeil.com is haar website. Ik weet zo even snel niet wanneer ze gaat optreden. Ik dacht dat ik dat had genoteerd, maar daar vergis ik mij in. Dus uh, check deze website en uh, ongetwijfeld kun je het binnenkort eens een keertje mee gaan maken. Uh, een heel bijzondere plaat hebben we uh, hier liggen. Uh, Adrian Borland, een, niet een Nederlander, maar die wel uh, hier een aantal nummers heeft opgenomen die op cd zijn uitgebracht... Interessant genoeg uh, is dat niet uh, gebeurd uh, zo in het afgelopen jaar, maar uh, zo uh, begin jaren 90 heeft hij hier een postje verkeerd en heeft hij hier een aantal nummers opgenomen en hij is, uh, heeft in 1999 een einde aan zijn eigen leven gemaakt en vrij recent... Zijn deze uh, opnames eigenlijk, nou ja, je zou kunnen zeggen herontdekt door een vriend, Bart van Poppel, uh, bekend muzikant en producer. Hij heeft het ding gedaan met Lois Lane en Shine, onder andere. Er zit al heel wat jaren in het vak en uh, hij kwam er toch achter dat het eigenlijk wel heel erg mooi was. En heeft het allemaal min of meer opnieuw opgenomen met nieuwe instrumenten eroverheen. En op cd uitgebracht. Um, heel bijzonder project natuurlijk. Uh, je kunt hem er meer over horen vertellen in Ziel en Zaligheid. Het internetradioprogramma uh, internet van de uh, VPRO op www.3voor12.nl. Een paar dagen geleden is dat opgenomen. Dus meer informatie daarover. Wij gaan in ieder geval even naar het uh, nummer van de plaat luisteren. Uh, Adrian Borland van The Amsterdam Tapes. Het eerste nummer. Radio Mortale 106.8 FM in eteren en 88.1 FM op de kabel. Daar luister je naar. Wij zijn er elke werkdag tussen 8 en 9. En ook te beluisteren via www.radiomortale.com. En dan hebben we ook nog een podcast. Je houdt het niet voor mogelijk. We doen gewoon mee met de nieuwste mode op het gebied van de, zeg maar, de nieuwe media. En uh, die vind je ook via www.radiomortale.com. Je op abonneren. Nou, nou, nou, het houdt niet op. Maar het draait uiteindelijk om de muziek. En uh, dit dus muziek die uh, is opgenomen zo uh, begin de jaren negentig hier in Amsterdam. En recentelijk, en dat is 31 mei, is verschenen. Eindelijk op cd Adrian Borland. <coughs> Gert, is het nou zo dat als je weet dat dit erachter zit, dat zijn jongen zelf moet heeft gepleegd, dat dat op een soort... Ja, uh, prachtige manier nu dan zijn weg naar de luisteraars vindt en het bijna in de prullenbak was verdwenen. Luister je daar dan anders naar? Um, misschien als je Edinburghland Borland uh, niet kende. Uh, zelf heb ik uh, wel dingen gehoord uh, toen, het, ja, toen hij nog in de, de Sound zat. zijn ja. grote band. Begin jaren tachtig. Uh, ja, hij is een artiest die een carrière heeft gehad en te vroeg uh, overleden is, uh, terwijl andere bands, uh, bijvoorbeeld uh, Joy Division, die creëren was niet eens echt begonnen en, en hmm. na twee platen uh, ging de zanger al uh, zichzelf ophangen en ja, daarna kwam een heel verhaal, hier is, hier is toch al een, uh, het grote verhaal kennen we al en, en dus het geldt voor mij niet, ik kijk naar, naar, uh, naar de opname in denk van, uh, van wauw, uh, dat is wel goed gedaan, om uh, wat in 1992 is opgenomen, omdat uh, weer zo in te vullen. Ja, dat ligt ongelooflijk opgenomen met. Uh, Eenvoudige uh, apertuur. De... Maar ook veel de instrumentarium, was ook synthesizers ja. en dat soort dingen. Veel elektronica. Er moest een demo gemaakt worden ja. voor, voor, voor een plaatmaatschappij. En, en ja, die hebben niet uh, willen toehappen. Maar goed, en... laten we het dan anders vragen. Hmm. Uh, als je deze plaat puur op zijn merites zou moeten beoordelen. Gewoon 2006. Bam. Nieuwe plaat, demo op je bureau, whatever. Wat vind je er dan van? Ik klinkt het heel erg bij de tijd gek genoeg. Omdat natuurlijk heel veel bands, heel veel jonge bands uh, dit geluid uh, tegenwoordig maken. Ja. En, en uh, dus los van wat je ervan weet of niet van weet, is dat denk ik het eerste wat je, wat je hoort. Dat het uh, een paard van, van nu is. Is ook gewoon, was dit het moment ook om het uit te brengen? Misschien. Tien jaar geleden, nou ja, dat is heel lang geleden, maar laten we zeggen, vijf jaar geleden was het. Nou ja, ten, ten tijde van, van de opnames, 1992, uh, was het uh, wellicht niet uh, van deze tijd. Ja. Dus uh, dat was gewoon de pech die hij dan had dat de maatschappij, de maatschappij, dat dus niet wilde. Mm -hmm. En uh, nu wel. Ik vind het gewoon ja, heel knap uh, in elkaar gezet. Uh, ja, maar ik hoor steeds een beetje de technische kant van jou. Nou, niet doorheen, alleen. Niet niet alleen. Nee, nee, van, ik vind het is knap dat ze ja, de ja, zo ja. over weten te zetten naar een hedendaagse plaat. Ja, dat is knap en daar heeft Bart van Poppel waarschijnlijk heel veel werk en tijd uh, aan uh, heel gehad. Heel veel muzikanten. Nee, maar, uh, maar uh, ja... Nou ja, laat, laat ik het is zeggen. Het is, het is, het, en knap. is het een goede plaat? En, en, uh, ja, het is een goede plaat. Oké. Okay. Harmen, wat vind jij? Kende je dit verhaal? Uh, nee, ik dat verhaal niet. Nee, nee. nee, ik ken het verhaal niet. Ik ben het zeker met je eens dat het uh, niet gedateerd klinkt. Um, ik ik vind het ook als... Ja, inderdaad, het verhaal erachter vind ik... Als eerbetoon is het natuurlijk heel erg mooi. En, en ook als, als experiment eigenlijk. Dat je, dat je gewoon die, die, die elektronica weghaalt... En, uh, en opnieuw inspeelt. Dat, ja, dat, dat vind ik op zich wel, wel een mooie gedachte. Ja. Uh, als ik dat verhaal niet zo had gehoord... Dan, ja, dan was het een beetje aan mij voorbij gegaan. En was het gewoon vluchtig. En dan had ik niet... Heel erg lang ben stilgestaan, en dan zou ik, ja, ja zou do ik er niet vaker naar luisteren. Ja, ja, ja. ja. Okay. ja dus, het, het, het raakt mij niet meteen of zo. Ja. Het is ook niet het, ik hoef ook niet meteen zijn hele depressieve ziel en zaligheid te horen of zo hierin. Absoluut niet. Of, of nee. Dat was hij ook niet, of, of tenminste... Uh, niet in dit nummer, dat was best wel een nee. uh, positief nummer als ik de tekst ja. zo uh, volg. Ja. Uh, ja, hij was ook manisch depressief. Ja, precies. Ja, van, maar maar, maar even, even los daarvan, ik, ik, ik, ja, het kwam niet over op mij. Uh, ja, het, het raakte mij niet, uh, nee. dit nummer. Dus, nee. Nee. Maar dit soort dingen helpen in ieder geval wel om, om een plaats misschien... Dan toch eens een keer opnieuw te gaan beluisteren. En eh, ja, als je de informatie erachter eh, ja, ja. weet. Ja, maar het mag natuurlijk geen reden zijn. Ja, de muziek is het enige wat telt uiteindelijk. Ja, zo, zo hard ben je wel? Ja. Oké, okay. ja. keihard. Ja, sorry. Nee, goed, ja. dat is duidelijk. Ja. Um, het Radiomordale Tribunaal zit er eigenlijk wel zo'n beetje op. We hebben nog uh, ongeveer een minuut de tijd. En dat is niet heel erg lang. Ik wil je uh, best wat laten horen van uh, die platen van de hardheid die we nog hadden. Maar veel liever luister ik naar mijn eigen stem en maak gewoon van deze volle minuut gebruik om uh, jullie uh, hartelijk te bedanken. Allereerst de beste Mortale tribunaal te weten Gert Beek van het Nationaal Popinstituut Graag gedaan. Heel leuk dat je er was ja. weer. En uh, Harmen Kuiper van 3 voor 12 Amsterdam, dankjewel voor je, voor je mening. En het was leuk om je hier ...in de studio te ja, hebben. Ik vond het ook erg leuk. Mooi. Graag deze uitzending is binnenkort terug te luisteren op radiomortale.com. Uh, morgen, overmorgen of iets dergelijks. En misschien ben je er nu zelfs wel naar aan het luisteren... ...en weet je dat dat een feit is geworden... ...en verder via onze podcast ook te downloaden. Wij danken alle uh, bands dat zij zo vriendelijk uh, wilden zijn... ...om hun muziek hier te laten bespreken. Al hebben ze dat niet gevraagd. Maar uh, ook dat maar in retrospect. En uh, um, goed, wij gaan een einde maken aan deze uitzending. Morgen is er weer een uitzending van Radio Mortale... Elke werkdag tussen 8 en 9 te beluisteren. Tot ziens.